Eerst een klomp met het NOS-journaal. Israël heeft een nieuwe wet aangenomen... waardoor kinderen vanaf 12 jaar in de gevangenis kunnen worden gezet. Ze kunnen een celstraf krijgen als ze worden veroordeeld... voor terrorisme, moord of doodslag. Voorstanders zeggen dat de wet nodig is... omdat kinderen steeds vaker aanslagen plegen. Mensenrechtenorganisaties veroordelen de wet... en zeggen dat Israël kinderen beter naar school kan sturen... waar ze kunnen opgroeien in waardigheid en vrijheid. President Obama heeft de celstraffen van 214 gevangenen verkort, zodat ze binnenkort vrijkomen. Het is de grootste kwijtschelding van straffen op één dag in de VS in meer dan een eeuw. De betrokkenen zaten allemaal vast voor drugsmisdrijven waarbij geen geweld was gebruikt. 67 van hen hadden levenslang gekregen. Obama is altijd tegen lange celstraffen voor dit soort misdrijven geweest. Tijdens hun presidentschap heeft hij aan 562 gevangenen gratie verleend, meer dan de negen presidenten voor hem bij elkaar. Voor de kust van Zeeland zijn drie leden van de reddingsbrigade uit zee gered nadat hun boot was omgeslagen. Een uur na de verstuurde noodoproep werden de twee vrouwen en een man gevonden door de kustwacht en uit zee gehaald. De drie maken het goed. Omdat ze van de reddingsbrigade waren, hadden, de hadden ze beschermende kleding aan... waardoor ze niet onderkoeld zijn geraakt. Ajax is door naar de play-offs voor de groepsfase van de Champions League. De club uit Amsterdam won in Griekenland met 2-1 van PAOK Saloniki. Na drie minuten kwam Ajax op achterstand. Maar die werd later goedgemaakt door twee goals van Davy Klaassen. De eerste kwam vanaf de penalty stip en de winnende goal viel drie minuten voor tijd. Het weer vannacht is het vrijwel overal droog en het koelt af naar een graad of 16. Overdag schijnt de zon af en toe, vooral smiddags. En ook valt er aan zee en landinwaarts nog een enkele bui. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Up, up, up, up. me not touch a dollar in no, my pocket 'cause nothing in this world ain't more than what it worth. I don't I need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel be me like the beat, make the beat just be, take be, be, control. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I keep dancing, free up yourself, get out of oh. control. Baby, I